Bij de Israëlische luchtaanvallen in Centraal Gaza van gisteren zijn minstens 70 doden en meer dan 300 gewonden gevallen, meldt Artsen zonder Grenzen. Ze zijn naar het Al-Aqsa ziekenhuis gebracht. Volgens de hulporganisatie waren de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen. Artsen zonder Grenzen zegt dat er overal mensen liggen in en rond het ziekenhuis. Onder hen zijn mensen met ernstige brandwonden. Het Israëlische leger voerde de afgelopen dagen zware lucht- en grondaanvallen uit in Centraal Gaza in twee vluchtelingenkampen. Tja, en het is iets wat je steeds vaker ziet op kinderfeestjes. ponies die verhuurd worden als unicorns. Dierenwelzijnsclubs willen dat dat verboden wordt, meldt heel Nieuws. Op dit soort feestjes worden de manen van de ponies in regenboogkleuren geverfd. En ze krijgen een hoorn op hun kop gebonden. In advertentie staat dat ze onbeperkt rondjes kunnen rijden. De verhuurders zien daar niks mis mee, maar de dierenbescherming willen dus dat dit stopt. In aanloop naar het EK-voetbal is Duitsland in rep en roer... vanwege een documentaire die vanavond wordt uitgezonden. Het doel van de film is om Duitsland als immigratieland te laten zien... met ook de diversiteit in het nationale elftal. Maar een onderdeel in de film slaat de plank voor veel mensen mis. Daarin wordt een enquête gehouden waarbij Duitsers de vraag krijgen... of ze liever meer witte spelers in het team willen zien. En 21% zegt van wel. En daar is ophef over ontstaan... Ook in het team, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. De aanvoerder Gundogan die heeft, die is van Turkse afkomst. Die heeft gezegd, ik ben niet verrast door deze uitkomst. Dat zeggen meer mensen die zelf met discriminatie te maken hebben. Um, maar tegelijkertijd hoor je ook kritiek op de peiling. Want ja, de timing, zeggen ze ook in het team, is slecht net voor het EK. En bovendien vinden ze de vraag zelf racistisch. En de trainer die zegt, ja, ik ben gechoqueerd dat zo'n vraag gesteld is. Dat mensen daar ook hebben geantwoord op. En die noemt het een scheidsomvragen. -um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 En nou, zo is het allemaal gelopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la <middels>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 Want we zijn volgens mij wel in een gouden periode oud of opgegroeid. Hè? Ja, jongen. Ja, 60, dat, 70, ja, 80. Dat, maar dat is ook van ja. mijn generatie.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 Ramona, they're ringing out a song of love.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 En als zo'n hele laan, als ik die laan van ons kijk... de Bosboentus zat daar de drummer, er zat uh, tegenover ons de clarinetist... Ja. Uh, nog een drummer, uh, Kees Stranenburg senior... zat ook bij ons in de straat. Een koordirigent, jeetje mina, wat we allemaal niet hadden. Dus <laughs> ja. voor mij was het logisch. En papa had altijd verhalen, want die vond de afro altijd zo mooi. En daar was Jan Tromp, dat was een, een ober in, in, de, in de kantine...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 van de padvinderij, ja, ja. voor uh, ben begonnen, de station ja. kon ja. te spreken. Van Hoort zegt dat Voort. Ja. En toen ben ik uit 500 kabouters gekomen. Ja, dus je had, het, je had zeg, toch wel ergens uh, talent dan. Uh, dat ja, is niet zomaar. Nou, maar was het zelf was, zelf was, een, wat jou trok, wat jouw uh, jou drive was eigenlijk ook de, het wereldje. M niet zozeer de muziek, dat kwam misschien later. Ja, nou, de muziek was wel erg maar belangrijk. Maar er was nog niet hoor. zoveel. Jawel, jawel, jawel. Ik, uh, ik hield de muziek heel goed in de gaten.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 Maar dat was allemaal in, toen ik in jaren 13, 14, 15 was, is dat veranderd. Dus het. Op, ja, maar dat komt door de tijd, denk ik, natuurlijk. Ja. toen kwam ja. het omhoog, ja, ja. Ja, zeker. Maar helemaal geen muzikale achtergrond, ook bij je ouders niet of zo? Of, nou, mijn moeder uh, speelde uh. een prachtig klassiek piano. Mijn vader speelde, oh. mijn, uh, mijn opa speelde niet bij ons in huis. Gewoon een piano, daar heb ik uh, piano oh, geleerd te spelen. Ja. Oh, ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker. Zeker. En uh, naar school gaand ook? Daar nog veel met muziek in? Nou, ik heb al scholen gezien van het gooien. Die <laughs> ja? zijn niet echt tevreden met mij geweest. Nee, ik. toch nee, niet? Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen school afgemaakt. Het is echt een ramp. Ja, ja. Maar dat kon, het enige excuus was dat ik ook bijna ieder jaar... Een, een tijd in het ziekenhuis lag vanwege de operaties aan mijn been. Oh, ik ben geboren okay. met ja. een afwijking aan mijn, en, en ja, mijn ja, voeten. Okay. Ja, ja. En uh, dus ieder jaar. En dan miste ik weer wat. Ja, klopt. Ja. Nou, en dan nou, dat ook niet kan vanuit. je niet nee. meekomen. En, en nee. dan... Uh, nee. Ja. Dan had ik de boel goed verpest in de klas. En dan belde de ene directeur van de school, belde de ander op. Dat zei mijn moeder altijd. En dan zeiden ze, er komt een mevrouw aan op een Solex. Die komt een kind aangeven. Niet aannemen! Ze neemt de hele klas mee naar de Oostrecht om te varen. Ja, terecht. Ja, ja, ja. Het klinkt alsof je daar zelf destijds niet echt onder geleden hebt, of vond je dat nog wel... Uh, nee, Want je bent jong te... en je denkt, ja, wat, wat, uh, wat wordt mijn toekomst? Nee, dus maar helemaal niet. niks om mijn toekomst. Ik wist precies wat ik wilde, en zo is het allemaal gelopen. Je wilde toen al gewoon ja, de radio... Ja, gewoon, ik wilde maybe. naar de radio, en ik, uh, ik heb het allemaal zelf bedacht. Okay.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 Ja, daarom is radio zo'n troost voor mensen ook. Omdat het zo oh, ja. toegankelijk is. Mensen maar, luisteren ook graag ook avonds. Ja, klopt ja. ja dus Met wat vader. ik ga doen bij, bij Veronica in die avonduren. Heerlijk. Want wat heb ik nou na al die jaren het meeste gehoord van mensen? Kijk, dat ze tieleke koffietijd deden bij Veronica. Van 10 tot 11 dat weten ze allemaal. Ja. Maar wat ik heel veel heb gehoord...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 Alles wat we ja, voor s Savonds en s'nachts ja. radio. Kun je heel connected voelen met, ja. uh, die, met die wereld. Dat is uh, ja. bijzonder. Ja. Nou, je zit niet echt s'nachts, maar je zit dus s'avonds. Uh, Vind ik heerlijk, goede tijd. Vind ik ook, ja. 8 tot 10 is een mooie tijd. Ja. Ja. Wat zijn je eerste muzikale herinneringen? Mijn eerste muzikale herinneringen. Ja, met op, welke muziek kwam je aan? Die zijn al een beetje klassiek. Ja, ja. gebied. Ja. Nou, dat was wel toen ik 14, 15, 16 was. Wat ik net al zei, Lloyd Price. Johnny, you're too young. Just I'm gonna get married. Gonna ja, <laughs> get married, ja? Ja, ja, ja. <laughs> en, nou ja, Afflea Brothers en Elvis. Alhoewel, ik ben nooit zo'n krankzinnige grote Elvis-fan geweest, hoor, moet ik zeggen. Heb je die film al gezien? Nee, nog niet. Huh? Nee, maar daar heb ik wel uh, de fans over uh, Elvis ja, al gehoord. Ja, ik hoorde. vond het ontroerend Ja, dat, zat ja het dat is net als met ja. die Freddie Mercury film. Ja, en Elton oh. John vond ik ook geweldig. Ja, Ach, man. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Nou, leuk. En wat was het eerste plaatje wat je kocht? Eerst je singeltje nou, of zo? Nou, de ja, Everly ja. Brothers. Everly yeah. Brothers, yeah. oké. Okay. Yeah. Wake up little Susie. Nou. Ja. Ook gewoon spaar Geld van opa gekregen. Ah, geld van ja. opa, ja. ja. <laughs> Ja, wij moesten vroeger altijd sparen natuurlijk. Want je zak geld en dan ging je ja, weer op nee, zaterdag maar, opa, die ja. kon ik op mijn vinger ringen en winnen hoor. <laughs> opa, nog een eentje. Ja hoor. Ja. <laughs> haar nog een ezeltje op het strand. Ja hoor. Nog een ezeltje, ja. ja. ja. Maar ging je dan ook luisteren in de lokale platenmaats, uh, platenwinkel. En dan, uh, ja, wat gaan we kopen of zo? Want... Nou, we hadden maar één platenwinkel in Hilversum. Ja? Okay. Gerder Roos. Ja, natuurlijk. En dan zat je een hele middag je te luisteren, ja. Zat je allerlei plaatjes over te luisteren. Dat kon je nog. <laughs> ja, hè. En dan uh, besluiten dat je die wilde. Ja. Ja, dat is moeilijk. Ja, ja. dat was het. Helemaal. Down to sleep. Wake up, Blue weep. The movie's over. It's four o'clock and we're in trouble deep. Wake up, Blue susie. Wake up, Blue susie. Well, what are we gonna tell your mom? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, boo la la, wake up, Blue susie? It so hot, it didn't have much of a plot We fell asleep, our is cooked, our reputation shot Wake up, Blue Susie, wake up, Blue Susie Well, what are they gonna tell your mama? What are they gonna tell your papa? What are they gonna tell our friends when they say Ooh, la, la, wake up, Blue Maar dat ik mijn eerste popprogramma uh, kon maken en dat je zelf kon bepalen welke muziek je draaien, nou, dat is een ervaring ja. hoor. Ja. En dat vind ik nog het einde. Ja. Want ik zit nu al te denken wat ik in augustus uh, ga draaien. Dat, uh, okay, ja, daar ik heb ik al ja. zes lijsten voor gemaakt, dus ja. uh, <laughs> kan ik al <alsof> zo zes <laughs> programma's maken.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 Ja, het zijn natuurlijk de uitgeverijen die er rijk aan worden. Ja. Ja. Ja, dat weet ik allemaal niet hoe dat werkt. Maar bij ons. Eh, ik denk dat het. Eh, of bij ons, ja. Het is de, de omroep. Ik zit nu bij Veronica. Ik weet nog niet precies hoe het daar werkt. Maar ja. bij de NPO: je hebt de muzieksamenstellers juist om dit soort.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 dat is, als je bedrijven in een bedrijf gaat beginnen, dat is moeilijk, dan gaat het ja. fout. Ja, ja. ja. ja. maar zeker. ik heb me er nooit aan gehouden, ik heb gevochten voor platen waarvan ik dacht het moet er niet worden, <laughs> zonder dat ik er zelf belang bij had, snap je? Noem, je, noem eens een voorbeeld. Nou, dat weet ik niet meer, maar je nee, hebt, zo snel, nee. Je hebt wel echt veel geplugd. Oh, Zeker, ik, ja. zeker. Ook, nee, ook, maar er uh, zijn heel veel groepen, Nederlandse groepen, die dat ook weten. Jullie, ja. Ja, je, je zei dat je met Frank Kruijenveld zat. Ja. Nou, wie denk je wat met de Riding on the LM van. De, van, van, ja, van ja. Ook al had mijn man destijds, Tony Vos, die productie gedaan. Ja. Hij, hij verdiende er geen cent meer mee. Maar ik vond het er niet. Ja, ik vond Riding man. on the LM, dat was niet. Dus daar kan je je best voor doen.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 Mijn leven. Dus die, dat, dat decor van mij op de televisie was een afspiegeling van bij mij thuis. Ja. He, die muziek moet altijd live, de kunst moet aan de muur. En de keuken. Ja, en de keuken. Ja, ja, ja, ja. Maar ja. daardoor kun je met, als, he, altijd de eerste zijn. Ja. En daarom ja. heb ik ook al die prijzen gewonnen. <lacht> nou, komt je toe. Ja. ja, dat was de die de keuken introduceerde op ja. de televisie. Ja. Bijzonder. Ja.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 Heb je nog mensen die jou hebben beïnvloed, ja, grote voorbeelden gehad? Nou, geen voorbeelden. Niet. Nee, je hebt alles zelf bedacht wat, wat je zei. Nee, nee. nee. nee. Maar nee. waar ik wel, eh, zeker met televisie, veel aan gehad heb, is. Nou, de, de steun bijvoorbeeld van Rob Oud als baas. Oké. Toen gaat het me doen. Ah. Ah, Doe is, maar. Al niet... die ideeën. je ideeën. Je, je kunt wel bedenken wat je wil, maar als je niet ja. de kans krijgt om het uit te voeren. Nee, dat en dat heb ik wel. En hij stond onverwaardelijk achter me. Cool. Ja, onze Russisch waren ook altijd legendarisch. Dat ja. had ook nooit <laughs> iemand meegemaakt. Wij stonden te schreeuwen tegen elkaar. Maar ik, was Rob uh, Oud al uh, directeur? Of was hij al bij Veronica toen jij daar kwam? Nee, ik was er. Je was er. Ja. En hij deed uh, in het begin... het programma van Bob en Brenda... voor de Express. En later kwam hij bij ons werken. Toen, kwam dat, toen werd hij gewoon uh, Rob out. Dat was in 64, tot 65...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 Wie was de directie en, en, ja. en wie was de baas? Wij waren razend. Ja. We hadden dertien man uitstekend dood kunnen zijn. Zo schakel hier geen collega's uit. Nee, geen concurrenten. En dat is nog steeds een, een, een zwarte bladzijde geweest. Maar, maar misschien kent wel het de... echte verhaal daarachter? Was het echt de directie die daar opdracht toe gaf? Ja, zeker. Ja. Maar misleid. Er waren een paar mensen binnengekomen en hadden geroepen... Oh, wij zorgen wel dat die meebouw buiten de territoriale waterlijke...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 En oud is toen degene geweest die in de kamer heeft gesproken en, en namens ja. ons woordvoerder is geweest. En ook als Rob Outer niet geweest was, dan waren wij nooit omroep geworden hoor. Maar nee, dat nee, is nee, goed nee. gedaan. Die ja. heeft daar echt ja. heel hard aan gewerkt. e r o n i c -A. Veronica, Veronica Gedankt!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 Dan is da, da, da, da, sail away, de, de, de, de, de, de, with Veronica ja, today. Zo mooi, ja. Ja, da, ja, dat is ja, zo mooi. Die ja. vind ik zo fantastisch. Ja, ja. En die zingen, ja, ja. Uh, die intro van, van, um, van Dusty Springfield is dat volgens mij. Hè? Ja, ja en, klopt. En um, ja. dat zingen Yvonne Pai en uh, Patricia Pai zingen dat Oh. Team. Ja. En Okkie. En die hebben dus ook. Okkie. Ja, oké huistens Die is helaas overleden. Maar uh, bijvoorbeeld... 1, 9, 2, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is Groep Amsterdam... met uh, uh, Michel van Dijk de zanger. En dat is bedacht ook met, met Atje Bouwman. Oké. Okay. Dat zijn allemaal dingen die toen in de studio <laughs> zijn gebeurd. Ja, weet je wel? Ja, ja. Ja, ja, dat is mooi. Want had je een speciale band met uh, Atje Bouwman? Nog? Nog steeds, ja? Nou hoor. Oh, ja? Nou, zeker. Ik kan me nog goed herinneren... Uh, maandagavond van 70-80... Adje Bouwman top, top 10. 10 ja. Op 1, het totale uur van de Beatles. Ik was Fields. nummer 64. Ja? Adje Bouwman top 10, lid nummer 64 was ik. <laughs> was jij lid nummer 64? Ja, ik was ja? lid nummer 64. Er is <laughs> nog een schriftje van <laughs> de voorzitter. Ja? Die was toen 18 jaar. <laughs> Daar sta ik in. Ongelooflijk, ja. ja. Maar het, volgens mij is het een hele mooie tijd... Voor bij Vroonica. hoop meegemaakt. En, uh... ja.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 I'm yeah. yeah. Maar ik denk ook dat je wel uh, grote invloed hebt gehad... op Nederlandse popmuziek eigenlijk, nou, hè? Ja? rekenbaar. Hoe dan? Nou, door te zeggen... dit is goed en dit is niet goed. En het, het voelen dat als iets goed is... dat je daar je best voor gaat doen. Ja, ja. En dat je dat een kans geeft. Ja, ja, ja. Ja, ja dat hebben we ook wel gehoord Pim, van Rudy Bennett... met The Wasted Words. Op een gegeven moment die zei... Ja, de, volgens mij noemde hij ook Veronica. Die geloofde erin. Ja. Die zei dat gaan draaien. ja.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 Ja? ja, sorry dat ik het zeg, maar dat hoor ik. Okay. Dus jij kan zeggen, dit wordt een hit, ja of nee? Nou, negen van de tien gevallen wel, nou, Toch wel, ja. okay. ja, hoor, dat is koud. Het is Absoluut. bijna iets paranormaals, hè? Het is natuurlijk ook iets van, het moet nee, klinken. Nee, nee, het is geen paranormaal. Nee, want het nee. is toch wel... Nou, ik een was getrouwd met een producer, Tony Vos... Ja. die dus echt met de meest fantastische dingen thuis kwam... maar zelf als muzikant geen idee had wat nou een hit was. Nee. Hij kwam met de LP van Exception en ik zei de, vifde, de vijfde... die moet op single uit... En dan zei hij: nee, nee, nee, nee, nee, dat nummer. Ik zei: Nee, de vijfde. Is, uh, en dan liet hij dat horen aan de vertegenwoordigers van Fonogram. En dan zei hij: De vijfde had ik gedacht als single. En dan die ze: Ja, dat is het. Hahaha. Ja. Ja, niet dat ik het had gezet. Nee, maar dat vond hij ook helemaal niet erg. Nee. Toon was muzikant. En het was en een hele goeie. Dus alles wat hij maakte, dat klopte. Ja. En ik was degene die. Uh,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 Hè? Hebt, ja. De een doet het wat beter ja, dan de ander. Ja, maar ik bedoel de bekende verhalen ja. van hè, de Beatles in de begintijd... dat ze steeds afgewezen werden. Hè, en, en, en pas de nummer, uh, nummer 15 zei van... nou, vooruit, die mag een keertje komen opnemen. Ja, maar ja, als je dan de nummers hoort... dan denk je, ja, het, het is het niet...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 Nee, ik... Uh, hoef hoeven niet te draaien dus. Nee, maar, nee, nee. <laughs> ik wel, ik <laughs> zin, dat is Je doet Ik heb wel gezegd, sommige rap teksten... Neem de uh, Beastie Boys. Die zijn, die zijn misschien literair beter... dan veel van wat wij vroeger... hele goede popmuziek vonden. Ja? Muzikaal, Maar de teksten... Ik ga maar... Mm. QB of Earring... Zijn niet allemaal ook... Uh, nou, misschien dat die nog aardig bij kan ah, ja, openmaken. maar de, de, de, <tys> de, er zijn niet zoveel mensen... die daarop letten hoor. Ik heb het dat over die rapmuziek en die ja. vreselijke teksten. Kom op. Waarvan ik denk, als mijn kleindochter van twaalf tot zingt... dan zet ik hem meteen de deur uit. Denk er dan de wil allemaal niet horen. <lacht> Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blik harmonieorkest in een grote regenton.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 Dikke draak, en eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaart. En onder de gouden hemel in de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voor de bergen in van het Circus Bos. En we praten en we zingen en we lachen. <lacht> Het van Maas en Wauw, van Maas en Wauw, van Maas en Wauw, van Maas en Wauw. Maar even terug naar de wortels van uh, de, de Nederlandse Veronica. popmuziek. Ja, nou, van de Nederlandse popmuziek, hè? Ja, ja.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 Nou ja, het is in een rente aan de tijd. De jaren 50, uh, uh, ja, dat was net de ontwikkeling van vlak na de oorlog. De soberheid. Je had nog de gasmeter. De melkboer kwam aan huis. Ja, de, de, de kleuren, ja. De, de, de, Maar de kleuren waren al anders. Het was donkerrood en, en donkerblauw. Donker. Nee? Ja. Mensen hadden een, een, een trainingspak aan. <laughs>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 En, en, en de opstand in het Maartenhuis ja. en Daniel Le LeRouge in, in, in Parijs, ja. dat zat ook in de muziek He, hoe heet het, Bob Dylan en, en, en uh, Donovan met, ja. uh, en, en de oorlog kreeg je in Vietnam, ja zeker ja. de protestsongs, de, protest ja. Ja. de hippies ja. jongens, we ja. helemaal door ik ook hoor, ja, ja. nou en of Eve of Destruction eigen teelt wiet in de, in de keuken Echt waar? twee grote ja. wietplanten, ja joh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 Dat, dat is een van de eerste dingen die ik ook ga bij Veronica. De Treffly Wilburys. Omdat dat voor mij de ultieme band is. En die is zo leuk samengesteld. Zeker. Ja, ja. ook, ook zoals het hier kan gebeuren...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 Down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible Dit is Radio Zandvoort. Ik vind nog steeds dat ik het leukste leven heb.